Wat een, zit... een mooi nummer is het toch, ja. hè? He? Ja, en het zit er alweer op, dames en heren. We zijn alweer helemaal klaar. Jammer. Ja, het is alweer helemaal gebeurd. Snel, Snel gegaan. Ja, tijd, tijd vliegt, nee, als je plezier hebt. Zeker weten. Ik hoop dat onze luisteraars dat ook zo beleefd hebben. Oké. Okay. Nou Dolly, jou zien we volgende week weer. Absoluut. Volgende week woensdag, 12 uur. Ik ga Zeker. zo nog twee uurtjes door met de Vinyljaren. En ik wens je heel veel succes. En blijven luisteren mensen. Ja, zo is dat, want we hebben lekkere muziek. Absoluut. Ik heb de uh, hoesen gezien. Mooi. Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Femke Woldhuis met het NOS Journaal. Binnen twee weken moet er duidelijkheid zijn voor de leerlingen van de Rotterdamse scholengemeenschap Ibn Galdoen, zegt de Rotterdamse scholenkoepel Focor. Ibn Galdoen moet per 1 november dicht vanwege een reeks aan misstanden... Eén optie is dat de leerlingen naar een nieuw op te richten islamitische school onder christelijk bestuur gaan. In het andere scenario worden de scholieren overgeplaatst naar andere scholen in de regio. De brand in het centrum van Goes is nog altijd niet onder controle. De brand brak vannacht uit in een kamerverhuurbedrijf boven een restaurant en sloeg over naar een andere bovenwoning. Omdat er veel rook was is een deel van het centrum van Goes afgesloten. Vijf panden zijn ontruimd. Er is nu wel veel minder rook, maar het zijn brandmeester is nog niet gegeven. De brandweer kan moeilijk bij het vuur komen, onder meer omdat er instortingsgevaar is. Bij een zelfmoordaanslag in de sinai woestijn zijn zeker negen Egyptische militairen omgekomen. Een bomauto explodeerde tegen een gebouw van de Egyptische inlichtingendienst... op de grens met Israël en de Gaza-strook. Vrijwel tegelijkertijd werd een grenspost van het leger beschoten door militanten... Sinds president Morsi twee maanden geleden werd afgezet... is het aantal aanslagen in het grensgebied sterk gestegen. Eerder deze week begon het Egyptische leger daarom een offensief... tegen islamitische militanten in de noordelijke Sinaï. Ijsdoom in Almere wordt met ingang van 2016... definitief de nieuwe schaatstempel van Nederland. De schaatsbond KNSB en sportkoppel NOC-NSF... hebben de bezwaren van Heerenveen en Soetermeer afgewezen...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 In de randstad staat er fiel op de A15 Rotterdam richting Europort. Daar staat dus in de Sepernis en de Bottaktunnel vijf kilometer na een ongeluk. Bij de Bottachtunnel zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 一梦深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 Maakt allemaal niet uit. Albert-Jan is er niet vandaag, die zit op de golfbaan. Tenminste, dat denk ik. Maar dat geeft niet hoor. We gaan gewoon door. Lekker. De vinyljaren. En u weet hoe dat gaat. Drie of vier LP's staan centraal. En daar gaan we voor veel mogelijk van proberen te draaien. Zijn dat James Brown en de Famous Flames. Live at the Apollo. Volume 1. Het hoort nog een uh, double LP te zijn. Maar ik uh, heb ontdekt dat ik er één uh, mis. Dus die zal nog wel ergens los in de kast staan of zo. Uh, vermoed ik. Of hij is gewoon pleiten, kan natuurlijk ook. Verder heb ik ook nog voor u uh, Abba. Met uh, Voulez-vous. Album Fulevu. Prachtige liedjes. Fulevu staat er natuurlijk op, staat er op. I Had A Dream staat er onder andere op. En nog veel meer mooie dingen. En verder ook voor de francofielen onder u. Voor de mensen die van een beetje Franse muziek houden. Of dat ik die LP wel eens eerder gehad heb. Maar dat maakt hem niet uit. Dus toch weer eens leuk om terug te horen. Le plus grand succès de Salvatore Adamo. En al zijn mooie liedjes staan erop. Au Père Mathé Monsieur, Tombe la Rose, Ma Tête, Inch Allah. Kortom, allemaal prachtige liedjes van mijn jeugdheld, want ik was vroeger fan van hem. Ja, wel. Nou kwam dat meer omdat mijn schoofliennetje de fan van was. Dus ging ik mee, hè. Ja, zo gaat dat in dit leven. Als die James Brown LP is een beetje een probleem om, om te beginnen, loopt die continu door. En op de tweede plaats staat nergens op de hoes wat de volgorde van de nummers is. Ja, daar ben je dan weer lekker mee. Dus, maar gelukkig hebben we ook nog een computer. En ja, dan, daarvoor dan weer wel. En daar staat het goede volgorde wel op. Dus dan uh, kunnen we het daar nog even vanaf bekijken. Dat is wel weer lekker natuurlijk. Ja, dat is leuk, ja. Ik dat buiten het zonnetje schijnt. Dat is ook wel weer lekker. Goed, laten we maar beginnen. Want uh, ik heb uh, zin om lekker veel muziek te gaan draaien vandaag. Van die prachtige drie platen die we hebben in uh, de vinyljaar. En we beginnen met James. Ladies and gentlemen, it's star time at the Apollo Theater. Million dollar seller, try me. Please, please, please. This is the man's world. Most constructive tune of 1966, Don't Be a Dropper. Say it again. Let yourself go. <laughs> Baby, don't you weep. Let's bring him on right now. Everybody, the hardest working man in show business James Brown, ladies and gentlemen. Right ...gewoon achter elkaar door. hè, Dus uh, <laughs> dan moet je hem gewoon op tijd ingrijpen. Think heette dat nummer. En die Introduction natuurlijk. de Hardest Working Man in Showbusiness. James Brown, uh, nou we kennen hem allemaal natuurlijk. Want hij wordt, behalve de hardest working man in showbusiness... Show ...wordt hij ook de king of uh, soul genoemd. En dat was hij natuurlijk ook wel, want uh, de man heeft de funkmuziek eigenlijk bij het grote publiek gebracht. Met fantastische nummers als natuurlijk Say It Loud, I'm Black and I'm Proud, Cold Sweat, uh, Brother Rap, uh, noem het allemaal maar op. En natuurlijk Sex Machine, dat helemaal. Maar ook met prachtige ballads als uh, That's Life en um, um, It's a Man's Man's World. ja. Yeah. Dat, uh, een geweldige man. Hij is onlangs overleden. Het was niet zo'n hele prettige man. Hij heeft ook een tijdje in de bak doorgebracht. Uh, maar goed, daar vertel ik u in de loop van de tijd nog wel meer over. We gaan eerst naar Abba. Nummer heet As Good As New. Dus En uh, it's good as new. Even gauw. Doen, zo. Um, ja, De geschiedenis van ABBA kennen we natuurlijk allemaal. Twee dames, uh, twee heren. Uh, eerst met elkaar getrouwd. Dat ging later niet zo goed. Gescheiden. Uh, was ook een beetje de inzet van het einde van ABBA. Uh, actief geweest natuurlijk. Vooral in uh, de jaren 70 en een stukje van de jaren 80. Uh, en natuurlijk verantwoordelijk voor gigantische hits. Abba bestond uit Benny, uit Björn, uit Agneta en Anna Fritte. En daar kwam het allemaal vandaan, hè? Dat, uh, dat Abba. En Benny was met Anna Fritte en Björn was met Agneta. Ja, zo was het ongeveer. En uh, nou ja, beroemd geworden natuurlijk vooral uh, door hun het winnen in 1975 van het Eurovisie Zongfestival. Of was het dan 76? Nou, dat weet ik niet meer. Vol, vol, ja, want het was voor of na teach in. Dat weet ik niet meer. Uh, in ieder geval, um, het is het album voulez Fou uit 1979. Alle liedjes op de plaats zijn geschreven, geproduceerd, gearrangeerd door Björn en Benny. En de dames hebben gewoon lekker braaf meegezongen. Ja, zo hoort dat. Goed. Um, Abba, dus. en. Um, er zijn nog steeds mensen die denken dat ze wel weer eens bij elkaar komen... maar dat zit er volgens mij echt niet in. Moeten ze ook niet doen trouwens. Laat de herinnering maar mooi blijven. door met Adamo. En zijn allergrootste hit... Moet je hem wel op de naald zitten natuurlijk. Dankzij het oh, le bal des que vous êtes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 Adamo, was dat Salvatore Adamo? Oudste zoon van een heel groot gezin, van een uh, Italiaanse meneer uh, die naar België geëmigreerd is. Mijn werker was daar volgens mij. En. Uh, ja, dit was zijn, zijn eerste grote hit in Nederland. En wie, wie herinnert zich natuurlijk nog die prachtige scène in De Vuistweg. Uh, voor De Vuistweg van Willem Duijs in 1963 was dat. Dat hij uh, daar was met, met al zijn broertjes en zijn zusjes en zijn vader. Ja, dat was een, uh, een hele happening. Dus ik geloof dat hij, dat hij iets van 10 of 11 weet ik veel, talen broertjes of zusjes had. Maar in ieder geval, uh, zijn carrière is bekend. Hij heeft heel veel grote hits gehad. En die staan allemaal op deze prachtige plaat. Le Grand Plus de Succès d'Adamo. De Salvatore Adamo, moet ik eigenlijk zeggen. Vous permettez monsieur En dat was echt zijn allergrootste hit in Nederland. Um, als het nou goed gaat, dan gaan we nu even naar James Brown. En ik hoop dat die volgorde die op de computer staat ook inderdaad klopt. Want op de plaat kan ik het echt niet wijs worden. Want het staat er gewoon niet. De sta nummers staan er wel op. Maar in een, in een hele andere volgorde. En nog twee keer verschillend ook. Dus daar word je helemaal niet goed van. James Brown. Uh, hij werd geworden in, in, 2000, in 1933 in het plaatsje Bornwell. Bornwell. En hij overleed op, uh, even kijken. 25 december uh, 2000. Zes in Atlanta, in uh, Georgia. Uh, nou, James Brown was natuurlijk een alleskunner. Hij was danser, hij was amateur, hij was producent, orkestleider. Maar hij was ook componist. Hij kon ook heel veel instrumenten spelen. Waaronder orgel, bas, gitaar, drums. En wat iets meer zei. Het was echt een duizendpoot. Hij kon echt alles. En het, het meest merkwaardige was van James Brown. En ook daarom was hij bepaald trendzettend. Dat hij in zijn toptijd, in de, in de topsal-tijd, zeg maar. Uh, elke week een nieuwe single uitbracht. Dat nou, was niet zo erg, niet zo moeilijk. Want al die nummers leken een beetje op elkaar. Het is allemaal lekker ritmetje. En een beetje hem erbovenuit. Uh, maar hij deed dat wel. Elke week bracht hij een nieuwe single uit. En, uh, nou ja. De grote, de, ze werden niet allemaal grote hits natuurlijk. Maar sommige daarvan kennen we wel. Nou als het allemaal klopt. En als de volgorde die ik nu voor mijn neus heb staan. Klopt. Dan krijgen we I want to be around. James Brown. when somebody breaks your heart somebody twice smart as I somebody who will swear Like you used to do with me we'll leave you to learn That misery loves company Wait and see Wait and see I want to be around See how he does it When he breaks your heart To bits Darling Let's see if the puzzle fits You And you And you So fine Now That's when I discover That revenge Sweet and sit so there applauding from a front row seat when somebody breaks your heart like you. very En <laughs> dat was dan James Brown met het nummer. I want to be around the prachtige ballad. En uh, dat uh, komt uit. Uh, Live at the Apollo. Dat is een, een, een, een groot theater in, in. Volgens mij zit het in. in uh, uh, hoe heet die Back in New York, Brooklyn, geloof ik. Het uh, is in ieder geval een theater waar heel veel zwarte artiesten optraden in de tijd. Veel van die, van die soul-grootheden en zo. James Brown, onder andere dus ook. De the Apollo Theater en the een nummer. Wat we net worden uit. I want to be around. Wat betreft uh, de geboortedatum en alles. Uh, zijn er nogal wat misverstanden. Uh, sommigen beweren dat hij dus in Barnwell geboren is. Maar dus, uh, in 1933. Maar er zijn ook meer geruchten die. Uh, ...zeggen dat hij in 1928 geboren is... in een heel andere plaats. Moet ik even kijken. Ja, hij zou... Uh, ...sommigen sommige beweren dat hij in Pulaski... ...in Tennessee geboren zou zijn... ...en een misverstand ontstaat... Dat ze, ...omdat zijn ouders waarschijnlijk niet voor hem hebben kunnen zorgen... ...dus er zijn wat, wat misverstanden over zijn, zijn... leeftijd. Of je nou uit 33 komt of 1928. Nou, vijf jaar verschil. Ach, wat zou het. Oké. Okay. Uh, Abba, gaan we doen. En... Uh, de bekende Zweedse groep natuurlijk. Album uit 1979. En daarvan draaien we nu Angel Eyes. ...kende verhaal uh, natuurlijk met B Björn, Benny, Anna en Agneta. Zo, uh, zo heet ze officieel, eigenlijk Anna Friet heet ze eigenlijk, geloof ik niet. Ze dus werd ook wel Anna genoemd, maar Anna Friet. Uh, nou ja, we weten hoe het allemaal met ze gegaan is. Ze zijn, uh, nadat uh, hun huwelijken op de klippen gelopen waren, zijn ze ook uh, daarna nog wel doorgegaan. Maar het veertje werd nog steeds minder. En uiteindelijk is het natuurlijk gestopt. En ik denk dat dat misschien ook wel goed was. Want ja, hoe lang kun je zoiets volhouden? Um, Anna Vriet is toen op een gegeven moment samen gaan werken met Phil Collins. Heeft daar nog een paar hits mee gehad. Uh, Agneta Vatkok, die heeft ook nog een, een paar hits gehad. Met, uh, met onder andere Wrap Your Arms Around Me. En uh, nog veel meer. Een... Ja, Björn en Benny, die kennen elkaar natuurlijk al heel lang. Want die kennen elkaar al uit de jaren zestig. Toen ze in een bandje zaten. Wat ook nog een keer een hit gehad heeft in Nederland. Dat heette Sunny Girl. En die band die heette De Hapstars. En daar zaten Björn en Benny samen al in. Nou, toen dat dus op een gegeven moment overgegaan is. zijn ze dus maar langzaam maar zeker met ABBA begonnen. Hun eerste plaatje heette volgens mij Ring Ring Ring. En eh, toen gingen ze dus voor Zweden meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Het was 74, dacht ik. Ik dacht dat zij net voor teaching zaten, of net nou dat wil ik even afwezen. Als iemand dat weet, hoor ik het graag. Um, wat wou ik zeggen? Ja, toen kwamen ze natuurlijk met Waterloo. En toen begon het allemaal. Toen wonnen zij het Eurovisie Zongfestival. En vanaf dat moment ging alles in een stroomversnelling. En scoorden ze de ene grote hit. na de andere. Je hoeft er maar een paar te noemen. Voel en hoe die hierop staat. Uh, I Had A Dream staat hier ook op. Uh, verder natuurlijk Dancing Queen. Uh, Super Trooper. Nou ja, dit zijn de, het zijn er gewoon te veel. Om op te noemen. Eigenlijk. Ja. Laten we maar weer naar Adamo gaan. Met een heel leuk liedje, weer iets heel anders dan het vorige. En dat was ook zijn grote kracht, dat alle nummers toch wel een beetje anders waren. Dit is weer een heel ander soort liedje dan Vouper Per maar wel erg leuk. Hier is Adamo en het heet Ma Tête. Je l'aimais bien ma tête, je la trouvé sympa, avec son air poète.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 J'ai perdu la tête Pour un stupide amour Adamo, Salvatore Adamo was dat met een prachtig liedje En dat heet Matet een, uh, ja, een Italiaanse Belg die in het Frans zingt Hoe kan het internationaal? zou je bijna zeggen Goed, um, even kijken. We gaan door met, ja, met James Brown. Uh, van dat album Live at the Apollo Volume 1. Dus er is ook nog een volume 2. toe. Waar die gebleven is, weet ik niet. Die zal nog wel ergens los in de kast staan. Want de hoes is ook niet helemaal meer wat het geweest is. Maar wat wil je? Met een oude plaat. Huh? Oké, okay, James Brown. Thank you very much. <laughs> Ladies and gentlemen, I'd like to say thanks for catching the James Brown Show. And I hope when you leave, you'll be glad you did. Because we intend to do a good job, work real hard. So each and every one will enjoy what they come to see. And I want to say thanks for all you've done for James Brown and the James Brown Show. Because without you, there wouldn't be a James Brown. You want me to talk louder? <laughs> I thought I gotta sing so loud, I'd be cool when I start talking. <laughs> okay, I'll talk louder. I wanted each and every one to know there's something that I'll never forget, and it's nice to know how artists feel about the people who made it. I'll never forget who I am, where I came from, where I am today, and who put me there. You. Thank you very much. Thank you. It's getting late in the evening. I can't get right. I guess I did the boogaloo and the skate and the funky Broadway. Too much last night. Yeah, I feel it too. But I want you to know. It ain't no sin Cause I'm right here To do it all over again But that's lying That's what the people say You're riding high in April Shot down in May But I guess I I gotta change that too When I'm back on top On top in June That's like As funny as it may seem Some people get their kicks From stomping on a dream I'm gonna roll myself up in a big ball, yeah. I'm gonna roll myself up in a big ball, yeah. and then I'm gonna get a soul sister from over there now, yeah. gonna get me a soul sister from out here now, yeah. got the final box from out there now, yeah. gonna have a good time, yeah. gonna have a good time, yeah. oh. Ja, het gaat maar door hè met die man. Het gaat maar door met die man. James Ram in uh, Live at the Apollo. En na nou, een verhaaltje over dat hij uh, nergens zou zijn zonder zijn publiek... ...hoorden we het prachtige nummer That's Life. In zijn carrière is het, uh, heeft hij hele hoge pieken gekend... ...en ook hele hoge dalen. Of hele diepe dalen moet je natuurlijk zeggen. Hoge dalen zijn er niet. Hele diepe dalen. Hij heeft twee keer in zijn leven in de gevangenis gezeten. Eén keer in, op 16-jarige leeftijd door een... Uh, Gewapende overval en in de jaren negentig nog een keer omdat hij iemand bedreigd had met een geweer. En uh, zich verzette tegen zijn arrestatie. Dus <laughs> zo'n lekkere jongen was het ook weer niet. Maar hij is uh, wel van heel grote invloed geweest uh, op heel veel artiesten. Hij is toch wel verantwoordelijk ook voor uh, ja, inspiratiebronnen voor de hiphoppers van tegenwoordig. En uh, hij is ook uh, zeker in de jaren tachtig en negentig de meest gesempelde artiest... Die je maar kunt voorstellen. Dus hij is echt van grote invloed geweest. Zijn bijnamen waren de hardest working man in showbusiness. En ik zei net de king of soul. Nee, het was nog veel erger. Hij was de godfather of soul. Ja, dat je het maar even weet. De uh, godfather of soul. Dus James Brown. Abba, gaan we weer mee door. En the king has lost its, his crown. Ja, laat ik het nou goed zeggen. The king has lost his crown. Abba. It's hard. zijn kroon verloren, dat was uh, Abba natuurlijk, uh, een van de wat onbekendere liedjes. Er staan er wel een aantal op hoor, want uh, op deze plaat. En die krijgen we ook uh, nog wel te horen in tweede uur. Uh, natuurlijk We even Fou, uh, I Had A Dream, staat er ook op. Uh, Does Your Mother Know, staat er ook op. En Chiquitita, staat er ook op. Dus die komen allemaal in tweede uur nog wel. En ik laat u nu gewoon ook wat dingen horen die je eigenlijk helemaal niet zo vaak hoort van zo'n album. Want je hoort er niet zo vaak meer van dit soort albums. Nou, Björn en Benny zijn natuurlijk na ABBA gewoon doorgegaan. Uh, het eerste project wat ze daarna deden was met Tim Rice, samen de musical Chess schrijven. Uh, dat verhaal eigenlijk een beetje het verhaal van Boris Spassky met uh, Bobby Fischer. Dat stond er een beetje een model voor. Uh, en dat was dus ook weer zo'n musical in de, ja, in de stijl van, van, van Jesus Christ Superstar uh, Evita. Gewoon een dubbel plaat met hele mooie muziek erop en een Doorlopend verhaal Goed, Adamo Even kijken o, daar, Adamo gaan we doen En de nummer dat uh, Ik hoop nog niet dat, dat wat de titel van dit nummer Dat dat binnenkort al snel gaat gebeuren Want dat mag voor mij nog wel even wachten Namelijk als de sneeuw valt Nou dat hoeft voor mij nog niet Hè? Toch? Tombe la neige Tu ne viendras pas ce soir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 ne viendra pas ce soir Zoar wel muziek. Adamo dus met het nummer Tombola Niche. Hij werd geboren in uh, in Comiso dat is een plaatsje in Sicilië in Italië. Dat op 1 november 1943 en uh, hij is begonnen met zijn carrière ongeveer in 1960. Ja dat klopt wel. Uh, en zijn grote doorbraak was natuurlijk met Voilà Monsieur. Ik heb hem zelf een keer live gezien. Dat was heel apart. Uh, dat was zelfs in het, in het Haarlemse concertgebouw. Jawel, toen nog, wat nu dus de Philharmonie is, dat heette toen gewoon nog concertgebouw. En daar trad Adamo op. Ja. Nou, dat was geweldig hoor. Een uitverkochte zaal, een luidruchtig publiek. Een hele jonge Jos Brink die het programma presenteerde. Uh, en uh, natuurlijk ging iedereen, toen hij begon... Uh, want hij was echt wat populair... Uh, dat ging iedereen natuurlijk gelijk op de stoelen staan en zo. En dat mocht helemaal niet. Die stoeltjes van het ontzettend gebouw. Veel te bang dat er ongelukken gebeuren. En jongens, ben ik... Hé, toe nou jongens, niet op de... Nou ja, oké. Okay. Zo ging dat ongeveer. Uh, Adamo, dus. Uh, we gaan nog even iets draaien van James Brown. Uit dat album Live at the Apollo. En het nummer wat we ervan draaien... Dat heet. Oh, mooi. Ja, dat staat wel goed. Uh, Kansas City. zit er alweer op wat betreft de vinyl in jaren. Een prachtig stuk van James Brown, dat heet de Kansas City. We gaan nu even meenemen naar het nieuws en het weer van, twee, van drie uur. Drie uur alweer, Tjong, gaat die tijd hard. Dus ik zou zeggen, tot zo. Na nou, het nieuws gaan we nog een uurtje door met de Vinyljaren. Tot zo.